Gert Kluk met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn zeker 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion gearresteerd die daar demonstreerden. Ze hadden in een van de hallen achter de douanecontrole een bruine vloeistof op de grond gegoten. Het is onbekend wat voor vloeistof dat was. Op Schiphol geldt de hele dag een noodverordening vanwege de demonstratie. Het is niet toegestaan om in de buurt van de hekken van Schiphol te komen. Ook mogen demonstranten geen spullen bij zich hebben die de openbare orde kunnen verstoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om drones, slijptollen en lijm. De politie heeft gisteravond twee doodskisten vol met cocaïne aangetroffen... in een busje op de snelweg A29 bij Numansdorp. De bestuurder van het busje is aangehouden. Het is een 30-jarige Fransman. De man viel op door zijn opvallende rijgedrag... waarna hij een stopteken kreeg van agenten. De man zei dat hij twee doodskisten met daarin twee lichamen bij zich had... maar de papieren klopten niet. De politieagenten besloten naar een uitvaartondernemer te rijden... om de zaak op te helderen en daar werden de drugs gevonden. In de wijk rond de tarwekamp in Den Haag geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Dat heeft de gemeente besloten op verzoek van een aantal bewoners. In een de tarwekamp vonden een week geleden meerdere explosies plaats. Zes mensen kwamen om het leven. En met het verbod hoopt de gemeente overlast te voorkomen... en de wijk de nodige rust te geven. De oud-doelman en voetbaltrainer Frans Kurver is overleden. Als trainer promoveerde Kurver met vijf clubs in totaal zes keer naar de Eredivisie. Geen andere trainer deed hen dat tot nu toe na. Keuver deputeerde als prof in 1959 bij Citardia. Twee jaar later vertrok hij naar MVV waar hij tot 1974 onder de lat stond. In de jaren 80 en 90 was hij in totaal zes jaar trainer van de Maastichtenaren. En in 97 de laatste coach die met MVV promoveerde. Frans Keuver was 87. Het weer bewolkt soms een waterig zonnetje. Hier en daar wat motregen of lichte regen. Het wordt 4 tot 8 graden.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 Zo is het even over twee uur geworden, Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Een beetje moeizaam beginnen, hoorde je dat? Ja, ging niet helemaal goed met de plaat van Wormick en Wormak en Teardrops. Een beetje problemen met de computer, heb ik het idee. Nou ja, in ieder geval zijn we er weer met drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Wederom een week dat er niemand tegenover mij zit. Nou ja, er staat wel iemand tegenover mij. Dat is uh, meneer Kerstman, want uh, de studio is heel mooi uh, versierd. Dank aan uh, de heren en dames die dat allemaal weer uh, voor elkaar hebben gemaakt. Hier in de studio aan de tolweg 10A. Nou, wat gaan wij uh, vanmiddag allemaal doen? Uiteraard gaan wij uh, diverse kerstplaten voor je draaien. Heb je het al gehoord? Wem en uh, Last Christmas. Voor het eerst sinds heel veel jaren op nummer 1 in de top 100... En uh, ja, die plaat uh, verdreven Mariah Carey in Ola Want For Christmas Is You. Gaan we het straks uh, nog even over hebben. Verder uh, wordt er vandaag uh, niet gevoetbald. Het is uh, winterstop en wij gaan uh, contact opnemen met uh, de trainer uh, van uh, SV Zandvoort. Raymond uh, Hulskun, uh, hem gaan we bellen zo rond uh, kwart over drie. Eens even kijken hoe hij uh, de eerste helft van de competitie heeft uh, beleefd. Nou ja, het zal niet al te best zijn denk ik. Hij kan er alles over vertellen zometeen rond en nabij kwart over drie. Half drie gaan we kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Verder hadden onze collega's van Haarlem 105... Hadden een gesprek met David Molenburg afgelopen week. Deze week dus. En ze spraken onder meer over de tweede termijn van de burgemeester. De spreidingswet, de evaluatie van de Formule 1 en nog veel meer. Eh, nou, de kerst eh, gaat ook in het dorp eh, echt beginnen. De ijsbaan wordt vanmiddag eh, geopend. Dat zal tussen 5 en 7 eh, uur, volgens mij een uur of 6 plaatsvinden. Burgemeester David Molenburg heeft dan eh, de heer om de ijsbaan eh, te openen. En eh, ja, we gaan even voor 5 uur, zo even een half 5 gaan we contact nemen met de ijsmeester. En dat is eh, nog altijd eh, Leo Mussebek. En eh, aan hem natuurlijk eh, de vraag, is het ijs er klaar voor... Dat hoor je ook. Verder, uh, ja, Christmas carols uh, in het dorp volgende week. Jolanden verstegen gaan uh, wij bellen. En dat zal rond en nabij half vier zijn. Nou ja, een hele volle uitzending, dus weer uh, tussen twee en vijf uur. Leuk dat je erbij bent. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van uh, Imagine Dragons. Hier is Believer. First things, first I'm gonna say all the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 De zaterdagmiddag van ZFM met Imagine Dragons. Dat was het van alweer een enige tijd geleden. Je Believer. Ben je met de kerstboom bezig? Nou, heel veel succes dan. Hier in de studio is het allemaal keurig versierd. Zfm-live.nl Daar kan je live een kijkje nemen in de studio aan de Tolweg 10A. Zodadelijk gaan we het hebben met David Molenburg over onder meer zijn tweede termijn. Maar eerst gaan we een lekkere plaat uit de jaren 80 voor je draaien. Kolonel Abrams is hier. Peace out. een van uh, mijn favorieten uit de jaren 80. Kandinaal Abrams en Trapped hier op de Zandvoortse radio. Nou, aan het begin van uh, de show, zeiden we het al. Hè. Vandaag een uh, gesprek met uh, burgemeester David right Molenburg. En dat, uh, daar zorgen onze collega's van uh, Halem 105 uh, voor. En uh, ja, die spraken de burgemeester twee dagen geleden. En uh, als eerste spraken ze hem over de tweede termijn. Want komt hij daaraan voor onze burgemeester David Molenburg? Begin deze week was David Molenburg op de koffie bij de commissaris van de Koning... waarin hij heeft aangegeven graag op te gaan voor een tweede termijn als burgemeester van Zandvoort. Daarnaast kwam Zandvoort deze week met de evaluatie van de Formule 1... en er mag geen tabakskraam meer zijn tijdens de laatste Formule 1 races. Genoeg gesprekstof, leuk dat je er bent, burgemeester. Gezellig. Um, het is natuurlijk nog niet officieel, dus de slingers blijven nog uh, even in de kast... Uh, maar je wil graag opgaan voor een tweede termijn. Ja, nou goed, uh, de, de, um, ik, kort gezegd uh, is het zo als je, ja, de termijn voor een, een, een benoeming is zes jaar. Uh, nou, in de regel wordt dan op een gegeven moment de vraag gesteld van zou je dat willen verlengen? Uh, dat moet dan door een hele procedure heen met de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad, want uiteindelijk is het de gemeenteraad die dat wil. Of niet. Die met je door wil of niet. Nou, ik heb formeel moet je dan met de commissaris op bezoek en aangeven van of je ervoor gaat of niet. Daar heb ik in ieder geval aangegeven dat wat mij betreft ik graag nog een termijn door zou willen gaan. Maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om dat besluit te nemen. En dat zal ergens in het voorjaar zijn beslag krijgen, waarschijnlijk in maart. Heb je nog getwijfeld? Nee, zeker niet. Nee, ik heb uh, buitengewoon uh, naar mijn zin. En uh, ik moet zeggen, zolang ik de energie ook heb uh, en het idee dat, uh, dat ik nog veel kan betekenen voor, uh, voor Zandvoort... ...een hele gave gemeente om, uh, om burgemeester te zijn, heb ik daar niet over getwijfeld. En wat heb je geleerd uit je eerste termijn? Ja, goed, wat, wat natuurlijk uh, de eerste termijn heel bijzonder is geweest... ...is dat toen ik net binnenkwam, uh, brak corona uit... Um, er werden de besluiten genomen om de Formule 1 weer terug te laten komen naar Zandvoort. En um, heb ik ook nog een, een vrij zware politieke crisis mee mogen maken. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik een steile leercurve heb, heb gehad. Um, en wat ik ja, zelf daarvan geleerd heb, is dat je... Um, ja, je, je bent echt wat dat betreft ook in veel gevallen... ook in zo'n coronacrisis gewoon de kapitein op het schip. Um, niet dat ik daar morgen weer naar terug zou willen... maar ik heb er wel heel veel van geleerd. En dat neem ik mee naar zo'n tweede termijn. Ja. En Zijn er dan ook nog, uh, nog specifieke speerpunten waarvan je zegt... Uh, dat wil ik uh, in mijn tweede termijn uh, waarmaken of in ieder geval me op focussen? Ja, wat ik gewoon ongelooflijk belangrijk vind... is hè, wat je natuurlijk op dit moment overal in, uh, in de landen ziet... Uh, is dat er heel veel polarisatie is, heel veel tegenstellingen. Uh, en um, nou, ik zat een beetje een verhaal voor, voor de gemeenteraad voor Kerst voor te bereiden. Eigenlijk is het politiek gezien buitengewoon rustig in Zandvoort op dit moment. Um, Natuurlijk, er wordt gediscussieerd. Dat kan er fel aan toe gaan. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar um, nou, in tegenstelling tot, um, tot in veel andere gemeenten... en wat in het verleden ook wel in Zandvoort gebeurde... gaat dat op een redelijk goede en beheerste manier. Nou, en die rust ook vasthouden en zorgen dat we dat bestendigen. En dat ja, mensen naar Zandvoort kijken als een gemeente die goed uh, bestuurd wordt. Dat vind ik een belangrijke opgave. Ik ben natuurlijk en voorzitter van de gemeenteraad... en voorzitter van het college van BMW. Nou, dat is een hele bijzondere dubbelrol. Dus... Um, ja, wat ik in mijn vermogen heb om te zorgen dat dat goed loopt... dat zal ik zeker meenemen. En, en wat, wat heb je in je vermogen? Wat is jouw kracht? Nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk een aantal formele rollen. En tegelijkertijd um, ja, en denk ik dat je als burgemeester ook... echt een verbindende kracht bent. Niet alleen tussen een college en B&W, maar ook tussen de samenleving en, en de politiek. Um, ik heb echt één ding geleerd... dat hoe groot en diep de tegenstellingen ook zijn... er is altijd ergens uh, een overeenkomst te vinden... Um, en of dat nou op microniveau is, buren die met elkaar ruzie hebben... en waar het goed is om eens even een kopje koffie mee te drinken... tot politiek niveau of tussen ondernemers die het niet eens zijn met de gemeente. Ik zie het ook echt als mijn rol om die verbindende factor te zijn. Um, en, en dan, um, deze week kwamen jullie met de evaluatie over de uh, GP... Formule 1 van de afgelopen zomer in Zandvoort. Uh, flink rapport, wat is het kort de conclusie? Ja, de conclusie is dat, dat het eigenlijk de vierde editie weer een fantastische uh, editie geweest is. Dat het uh, ja, gewoon op heel veel punten buiten gewoon goed gegaan is. Uh, uiteraard zijn er gewoon een aantal verbeterpunten te noemen. Uh, uh, wat je ziet is dat, met name nu we het vaker gedaan hebben... dat partijen goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus de organisatie van het Dutch Grand Prix... die echt alle complimenten moeten krijgen... over hoe ze dit evenement organiseren. En uh, aan de ene kant... Uh, en alle diensten en de gemeente aan de andere kant... we weten wat we ook aan, aan elkaar hebben. En natuurlijk zijn er verbeterpunten. Als ik het even betrek... Want, ja, wat ik zelf uit het rapport haal... wat ik een uitermate belangrijk punt vind... waar we de komende uh, twee edities... Uh, energie en aandacht in moeten steken... is dat met name in de avonduren... het ontzettend druk is in het centrum. Uh, en we, ja, we zien dat het publiek daar jonger wordt. Uh, um, dat er uh, behoorlijk alcohol genuttigd wordt... Um, met zelf meegenomen drank. Gelukkig, het werkt heel goed... dat we de drankverkoop in de, in de supermarkt... aan banden hebben gelegd. Maar dus nog niet te min... Vind ik het ja wel schokkend om te lezen. dat We hebben dan, meten dan ook het aantal zorgcontacten zoals dat heet. Hè? Dus mensen die gewoon acuut zorg nodig hebben. En als ik zie dat met name op zondagavond uh, ja, dat echt tot en met de leeftijd 14, 15 uh, ging. Um, ik denk daar moeten we echt uh, de komende edities op inzetten. Gelukkig hebben we hele goede gesprekken met de horeca uh, daarover. Um, uh, maar dat zal echt de nodige energie en aandacht vragen. Ja, want andere uh, punten waren wildplassen, geluidsoverlast, uh, drankgebruik noemde je. Dat is uiteindelijk allemaal inherent aan elkaar. Ja, maar goed, waar je dus echt uh, nou, zo ongelooflijk veel mensen bij elkaar hebt in een uitgaanssituatie. En uh, nou goed, het, het is gewoon echt heel erg druk in die halterstraat gebeuren dit soort dingen. Um, ik moet zeggen dat we dan, als je naar nou het aantal het klachtenpatroon kijkt, dan zijn er klachten, maar dat zijn er in ieder geval waren er een stuk minder dan het jaar daarvoor. Dus dat betekent dat we, waar we ook bijvoorbeeld met openbare wc's en dat soort dingen kunnen, een beker kunnen regelen, um, ja, we pakken we steeds de dingen weer, weer een stukje verder op. Ja, ja, dat is logisch op het moment ja. dat je iets vaker organiseert, weet je ook precies waar de pijn ja. en de knelpunten uh, zitten. Nou, Dat uh, de Formule 1 na 2026 stopt, dat is uit een treuren behandeld in de media. Uh, dus, ja, voor de tijd die we hebben, laten we die dan even zitten voor nu. Um, wel nog terugkomt op de Dutch Grand Prix. Tijdens de komende editie zal er geen kraam van de tabaksfabrikant Philip Morris op het circuit meer staan. Dat was uh, afgelopen keer wel zo. Dat hebben jullie samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit kunnen bedingen bij de raceorganisatie. Lijkt me een hele fijne uitkomst. Ja, nou, het is heel verstandig dat ze dat gedaan hebben. Kijk, het lastige is dat we er op een gegeven moment achter kwamen dat er ook mede, doordat mensen ons daarop wezen, dat er ergens op het terrein een, um, een, een, een stand stond van. Een, Wanneer kwamen jullie er echt tijdens de Formule 1 achter? Uh, ja, nou, met name de, de, de, de berichten kwamen maandag bij ons binnen met mensen die zich daarover beklaagden bij ons. En het, het was ook niet echt heel zichtbaar. Het was ook niet echt goed duidelijk wat het nou was. Maar het bleek dus een, um, ja, een afgeleide. Uh, Tabaksstent te zijn. Met een, ja, ik ga niet te veel op het product in, maar het was in ieder geval een stand van Philip Morris. Ja. Uh, en we hebben um, nou ja, ook contact gehad met de Nederlandse voedsel en ware autoriteit. Uh, nou ja, uiteraard ook contact gezocht met de uh, directie van de Dutch Grand Prix. Die hebben uiteindelijk weer contacten met, maar, maar met is op de, de fonds. Uiteindelijk wel, ja. En uh, nou ja, het blijkt dan ook hè, dat er best in die regelgeving nog wat grijs gebied zit. Um, maar ze hebben gewoon het gelukkige besluit genomen om te zeggen: Ja, we, we, we beseffen ons dat we daar een verantwoordelijkheid hebben. Um, ja, als je dus ook gisteren bijvoorbeeld weer de uitkomsten ziet van uh, de, nou ja, de, de, de verwoestende effecten van het vepen, waar nu eens een op de vijf jongeren uh, doet dat. Um, ja, dan is echt alles wat met tabak te maken heeft... moet je gewoon uh, zoveel mogelijk proberen uit te bannen en tegen te gaan. Dus dit ook. Ja, zeker, ja. niet meer dan logisch en zeker ja. op een sportief evenement. Maar dat, is, uh, ja. dat was dus... Dus ik ben blij dat, dat ook gewoon, weet je, dan, dan als, als, als, als uh, ondernemers... in dit geval uh, gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zeggen... dat doen we niet meer. Daar ben ik hartstikke blij om, want dat betekent dat wij dat ook niet hoeven te handhaven. Want anders hadden we dat volgend jaar wel moeten doen. Zo is het. Nou, uh, dank aan uh, David Molenburg en 105 uiteraard... Straks het uh, tweede deel van het gesprek. En dat gaat uh, onder meer over de spreidingswet. Want uh, wat uh, doet Zandvoort ermee? En uh, verder uh, wordt er alvast uh, met de burgemeester gekeken naar 2025. Nou ja, ik zeg alvast. Het is al bijna zover, hè? maar eerst uh, de kerst. En vandaar ook uh, lekker veel uh, kerstmuziek uh, uh, vandaag op de Zandvoortse radio. En ik heb er uh, weer eentje voor je uitgekozen. Hier is uh, Megan Trainer.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 Helps to cook the steak, and the God helps to wash the plates, and the God puts the kids to bed, and the God reads a book to them. Why can't you be like and the And the God loves drive beaters soul. And the God put her on a pedestal. And the God's wishes her command. but And the God don't make no demands. And the God's always back in time. And the God's not the cheating kind. And the God's full of compliments. And the God's such a gel.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 Than a pirate on the drinking out at sea oh, oh, oh. Thank God I'm free Drifting all around just like a tomb of a oh, oh Maybe I need this old And the guy keeps his body clean. And the guy don't use nicotine. And the guy don't. To be a man in the God stands for decency, in the God means formality, in the En ook voor de muziek zou ik zeker blijven luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. En uh, ja, sinds uh, heel kort zijn we gelukkig weer uh, terug op FM. Dus uh, via 106.9 FM zijn we weer tot En nou zijn we weer even niet op DAB+. Plus. Nou, het zit niet helemaal mee, maar het komt allemaal goed. Zie je het, dat Hopen we dan, hè, uiteraard. Nou, het is de half drie geweest. We gaan eens even kijken wat dat weer de komende dagen gaat doen. En dankzij hoge druk is het deze week rustig en droog met vrij veel wolken. Nou, dat hebben we gemerkt. Pas later in de week stroomt de drogere lucht over de regio uit en kan de zon af en toe doorbreken. Dinsdag profiteren we van een hoogdrukgebied. Het is daardoor rustig weer met veel bewolking en een langzaam afnemende noordoostenwind. Het blijft droog en het wordt ongeveer 6 graden. Woensdag en donderdag ligt het hoogdrukgebied boven onze omgeving. Het blijft dan droog en rustig weer, maar het is wel overwegend bewolks. De temperatuur stijgt woensdag naar 4 graden. En donderdag kan het weer 6 graden gaan worden. Nou, niet al te warm dus. Vrijdag en zaterdag stroomt de drogere lucht onze omgeving in. En dat betekent dat de kans op opklaring gaat toenemen. In de nacht kan het een graadje zelfs gaan vriezen. En overdag breekt de zon af en toe gelukkig wel door. Dan krijg je het echt winterse weer. De temperatuur stijgt naar 4 à 5 graden. In de loop van het weekend passeert de front met regen. En uh, na het weekend is het licht uh, wisselvallig met geleidelijk weer uh, hogere temperaturen. Dagelijks is het 7 tot 9 graden. En pas in het uh, weekend voor de kerst gaat het kwik uh, weer omlaag. En zou het dan een witte kerst gaan worden? Nou, we houden het voor je in de gaten. Dan was het weer. Nou, we hebben het allemaal gehoord hè, van uh, onze minister uh, Stroof en uh, van uh, Mark uh, Rutte. We moeten allemaal uh, contant geld gaan opnemen bij de bank. Nou ja, vandaar uh, bracht mij uh, op het draaien van uh, de volgende plaats. Commodore in Coming to the Bank.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 Ik hoorde ik van de week op tv dat je er snel bij moet zijn. Want uh, ja, de kans dat een uh, pinautomaat op een gegeven moment uh, leeg is... die zou zomaar kunnen ontstaan. Want uh, ons wordt aangeraden allemaal uh, naar de bank te gaan... en uh, minimaal een bedrag van uh, 50 euro op te nemen. Al dus uh, Dik schoof uh, vorige week. En uiteraard ook uh, Mark Rutte van de NAVO... die ons uh, waarschuwde voor uh, calamiteiten die kunnen gaan plaatsvinden. Waaronder een uh, oorlog... En op wat voor manier dan, ja, daar laat zich verder niet over uit. Laten we het beste ervan hopen en dat het allemaal niet gebeurt. Hè? Nou, wat wel gebeurd is, we hebben kerst en uh, dat gaan we allemaal vieren. En uh, ja, ruim 8 miljoen kerstpakketten zijn uitgegeven door uh, de bazen en uh, bazinnen. Dus die hebben goed voor het uh, personeel gezorgd. En uh, ja, dat is een stuk meer dan verleden. Ja, toen werden er 7,4 miljoen uh, kerstpakketten uitgereikt. Mooie stijging en ook het bedrag van het kerstpakket is omhoog gegaan. Van 45 euro naar 50 euro. En dat allemaal natuurlijk om het personeel tevreden te houden. Want ja, voordat je het weet loopt weer iemand over naar een andere baan. Want er is genoeg vraag naar mensen op alle vlakken. Dus ja, dat is logisch dat ze daar ook extra aandacht aan gaan besteden. Ik zei het aan het begin van uh, ja, dit programma al. Uh, we hebben een nieuwe kerstnummer uh, nummer 1. En uh, dat is uh, uh, ja, niet meer dus Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. Maar wel uh, de single van uh, Wham and Last Christmas. Nou, dat is uh, natuurlijk een hele oude plaat. En hoe kan het dan dat hij dan in één keer op nummer 1 staat? Nou, ze denken dat uh, met name het uh, aha-effect uh, daarvoor verzorgd, uh, of gezorgd heeft... De reclame van Aha A.H. met de hamster die een hartje vormt en dergelijke. En die mij mag op reizen voor de kerstdagen. En uh, ja, nou ja, die, uh, die reclame slaat uh, nogal aan. En uh, ja, ook de muziek die daarbij gebruikt wordt, die wordt uh, weer uh, populair. En dat gaat dus om uh, Wham! en uh, Last Christmas. Nou, dan kan ik natuurlijk niks anders doen dan die plaat gewoon voor je draaien. Hier is Wham! en uh, Last Christmas. Van uh, de supermarkt ontkom je zeker niet meer aan deze plaat van Wem. Uh, Last Christmas van alweer heel veel jaren geleden, 1984, 85 of zoiets. In ieder geval een hele tijd uh, geleden. En nu weer op uh, nummer 1 in de hitlijstjes. We hebben het over de kersthitlijsten. Uh, en uh, deze plaat verslaat dus uh, de gouden ouwe nummer 1 uh, van uh, Mariah Carey. en all I want for Christmas is you. Ja, het is uh, kwart voor drie geworden. In het eerste half uur van dit uh, radioprogramma hebben we hem al gehoord. onze burgemeester David Molenburg, collega's van uh, 105, uh, die spraken de burgemeester uh, in gisteren. En het ging uh, in het uh, eerste deel over uh, zijn tweede termijn. Die heeft hij dus uh, aangevraagd en uh, de evaluatie van de Formule 1. Nou, daar uh, zijn wel het een en ander aan uh, zaken over verteld. Dus gewoon binnenkort terugluisteren naar deze uitzending. Dan kan je het allemaal blijven volgen. We zijn nu toegekomen aan deel 2 van 105. En die spraken met de burgemeester ditmaal over de spreidingswet. En over het jaar 2025. Hoe ziet de burgemeester het uh, aankomende jaar en wat uh, kunnen we nou hier in uh, Zandvoort gaan uh, verwachten? En dan hebben we ook nog iets uh, als de spreidingswet die ondanks dat de regering er een streep doorheen wil zetten nog steeds niet heeft gedaan. Dus dat alle gemeenten zich er nog steeds aan moeten houden. En dat was ook deze week weer in het nieuws. Dit zorgt bij een aantal gemeenten voor aardig wat onrust. Uh, zo op de valroep van 2024. Hoe zit dat bij jullie? Ja, goed, die onduidelijkheid dat, die maar blijft heersen. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder. Dat, uh, aan de ene kant is er een spreidingswet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Daar treedt een kabinet aan en die uh, zeggen vervolgens... ja, we gaan die spreidingswet weer intrekken. Nou, dat is in geen velden wegen is dat bekennen op dit moment ja. laat staan... dat de vraag ook nog gesteld kan worden... of hij door de Eerste Kamer heen komt... Uh, als je, als je zo'n intrekkingswet zou doen. Um, ja, en ondertussen... Is, ja, de, de, de, de, de wet bestaat. Wat wij begrepen hebben... Uh, is dat nog voor het einde van het jaar... Uh, de minister een zogenoemd aanwijzingsbesluit gaat nemen. En dat is dus dat per gemeente duidelijk wordt... u moet zoveel asielzoekers opvangen. Uh, onze gemeenteraad heeft zich altijd op het standpunt gesteld... We gaan niet uh, in deze situatie nu heel actief uh, uh, um, uh, locaties aanwijzen. Maar als de wet er is, ja, dan, moet je. dan moet je hem uitvoeren. Uh, maar dit soort onzekerheid is natuurlijk heel lastig. Want op het moment dat je dus ook bijvoorbeeld um, een gesprek aan moet met een omgeving. Dat je zegt, we hebben deze wet uit te voeren. En die zeggen, ja maar uit Den Haag komt allerlei onduidelijk. Dan wordt het ook heel ingewikkeld als lokale bestuurders om het gesprek normaal met je inwoners te voeren. Maar ook intern lijkt me dat ook, dus los nog naar de bewoners toe... lijkt het me ook binnen de politiek, binnen de gemeenteraad ook lastig. Nou, dat is ook lastig, ja. Want dus daar zijn natuurlijk ook de meningen verdeeld. Um, ja, en, en zonder helderheid uit Den Haag... wordt dat natuurlijk gewoon een hele ingewikkelde en moeilijke discussie. Daar zitten we al een tijdje mee. Dus ik hoop oprecht dat er heel snel duidelijkheid komt. Want dit is um, ja, voor alle gemeenten in Nederland is dit gewoon een groot probleem. Ja. Um... Het is het einde van het jaar en nog maar twee weken en een beetje te gaan. Volgens mij nog een kleine week tot jullie recess hebben. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Ja, ik moet zeggen, het, het, um, het was een, een, een buitengewoon uh, goed jaar voor Zandvoort. Um, we hebben, ondanks dat we... Uh, ik kijk ook altijd even naar hoe dat dan economisch bij ons loopt. We hebben natuurlijk een beetje slechte aanloop in de richting van de zomer. Ja. Maar ik sprak aan het einde van de zomer toch heel veel blije ondernemers. Um, waar ik heel blij om ben, is dat we... Echt concreet een aantal bouwprojecten zien. die zijn opgeleverd. dan wel in ontwikkeling zijn. De Watertorenplein is echt. ja, moet ik zeggen. heel mooi geworden. Ik was bij de oplevering. fantastisch dat je gewoon. de plek waar zo lang discussie over geweest is. in Zandvoort dat daar nu gewoon mensen komen te wonen. Je ziet dat de watertoren, de renovatie in volle gang is. Achter mijn huis, Autostrijder, staat nu de grote bouwkraam... die, die daar vanuit de bouwput, ja, de, de, de, de bouw heeft aangevangen. We hebben, hoop ik, komende dinsdag in, een, uh, uh, in de raad ook uh, uh, nou, een, een, een positief besluit op het gebied van, uh, waar Maneesje Ruckert zat. Dus dat vind ik ongelooflijk belangrijk, dat er voortgang is in dat soort projecten. Mag ook echt op een aantal projecten, mag er nog, uh, nog extra vuur op. Welke? Uh, nou ja, ik hoop dat er echt over het Badhuisplein uh, dat daar... Uh, uh, ja, op, op korte termijn echt uh, stappen gezet gaan worden. Het uh, is natuurlijk een van de meest fantastische plekken die we hebben in Zandvoort. Uh, uh, echt ook de entree van uh, ja, ik zeggen de Kerkstraat in de richting van de boulevard en de rotonde daar. En dat verdient het om een, een plek met heel veel allure te worden. En, en echt het, ja, de hotspot van Zandvoort voor uh, de komende, ja, zeg, honderd jaar. Ja, want uiteindelijk, hè, het is uh, de... Formule 1, die stopt dus ermee. De, het casino, toch wel een iconisch iets in, in Zandvoort. Nou, blokker is natuurlijk minimaal, maar ik gooi hem ook maar even in de groep erbij. Uh, wat, heb, wat hebben we straks nog in Zandvoort? Nou ja, kijk, wat, wat natuurlijk onze grote uh, uh, asset is, is uh, ons strand. En uh, ja, de honderdduizend mensen die daar op een warme dag langskomen genieten. Uh, ik vind dat er heel veel ontwikkelingen bij de strandtenten plaatsvindt... die heel positief zijn. Uh, dat waren vroeger natuurlijk wat traditionele strandtenten. Je ziet er heel veel differentiatie. Andersoortige producten. Uh, uh, we, we hebben uh, heel veel evenementen in Zandvoort. We hadden een grote uh, bijeenkomst met alle evenementenorganisatoren... uit Zandvoort en Haarlem. Nou, dan kijk ik even rond en dan zie ik dat er vanuit Zandvoort... zo ongelooflijk veel gebeurt. Dat doen we voor, natuurlijk voor onze eigen mensen... maar ook heel erg voor alle... Mensen van buiten, we hadden een fantastische uh, uh, slot van de Elf tocht van de Hartstichting. 5000 deelnemers, volgend jaar al uh, uh, gaan ze naar de 10.000 deelnemers. Um, ja, met de finish in Zandvoort en dan willen we dat ook uitbouwen naar een mooi weekend helemaal rond het hart. Um, met uiteindelijk nog veel meer bezoekers dan, uh, dan er volgend jaar uh, gaan plaatsvinden. Dus er, er is heel veel ontwikkeling. Het is natuurlijk buitengewoon jammer dat de Formule 1 weggaat. Echt, um, het, ik zeg het het was de kers op de taart voor Zandvoort. En Zandvoort is een hele mooie taart en het was ook een hele mooie kers. Uh, dus dat, dat is gewoon ongelooflijk jammer. Maar um, Zandvoort bestond ook zonder de Formule 1. Uh, het circuit blijft bestaan. Daar gebeuren heel veel evenementen. Uh, we hebben fantastische ondernemers. Dus ik, ik uh, uh, weet zeker dat daar ook de toekomst gewoon verzekerd is. En als we dan alvast heel kort vooruitblikken op 2025... wat wordt de grootste uitdaging? Ja, met name denk ik dat, dat uh, als het gaat om uh, het, het realiseren van woningbouw... Uh, we zien dat Zandvoort is in trek... Uh, we waren vorig jaar een van de weinige plekken in de regio toen even alle huizenprijzen naar beneden gingen. Waar uiteindelijk de huizenprijzen uh, toch stegen. Dat heeft echt te maken met de aantrekkingskracht. Wat, wat ik ook veel om me heen zie is dat veel jonge mensen met name zich voor zandvoort aangetrokken voelen. Uh, omdat ze ja, van watersport houden, van kaiten. Uh, veel losser werk hebben dan, uh, dan vroeger. Veel meer op afstand werken. Dus uh, wat dat betreft gewoon echt dicht bij zee willen zitten. Maar ja, dat betekent wel dat we, dat we echt tegen de klippen op moeten bouwen. Om te zorgen dat niet alleen de eigen bewoners uit Zandvoort. Maar ook alle mensen die we welkom willen heten. Dat die een plekje krijgen. Um, nou, gelukkig zijn er een aantal ontwikkelingen. De Keuridex uh, gebiedje uh, gaat ontwikkeld worden. Daar komen echt een paar honderd woningen ook bij. Uh, dat is waar nu de Oekraïne uh, opvang is. Um, wat uh, wordt dan de verdeling met sociale woningbouw en, en betaalbare woningbouw en misschien wat minder betaalbare woningbouw? Nou ja, We hebben wat dat betreft gewoon een hele duidelijke opgave dat er in dit soort projecten moet er echt percentueel een forse aantal sociale uh, uh, woningen en betaalbare, dus huurwoningen en betaalbare woningen zijn. Ja. Nog, nog iets anders? Moois? Waarvan je denkt iets, misschien iets minder zwaars, iets luchtigs? Wat je hoopt voor 2025? Nou, ik hoop oprecht dat... Wat ik gewoon zie is dat... We zijn een zeer aantrekkelijke badplaats. Je hebt... Ik was in Scheveningen toevallig, afgelopen vrijdag waren we daar op werkbezoek. Daar uh, zie je dat ze ook hele andere vormen van overlast hebben... waarvan ik echt in mijn handen knijp uh, dat we dat niet hebben. Welke vorm? Uh, Straatracers bijvoorbeeld en dat soort zaken. Nou, dat hebben we allemaal gelukkig niet. Maar we zijn nu alweer vol in de voorbereiding om uh, ja, het komend seizoen... weer al die mensen welkom te heten en te zorgen dat dat beheersbaar blijft. Uh, ik geloof nooit in alleen maar repressie. Dus je moet natuurlijk maatregelen nemen om... Uh, ja, streng te zijn als het nodig is, maar ook heel welkom. En ik vind ook ja, dat we daar ook met, met bijvoorbeeld onze strandpachters... ongelooflijk goed in samenwerken. Die, die, die zijn echt wat dat betreft ook voor ons een heel belangrijk verlengstuk... in, in onze hele keten om het, op het strand en op de boulevard goed beheersbaar te houden. Maar goed, dat, ik merk echt dat we nu alweer in de aanloop zijn... en ons alweer verheugen op de, de eerste warme dagen van het jaar... als zandvoort weer vol mag stromen met blij mensen. Burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Heel erg bedankt voor uw komst aan de studio. Alvast een hele fijne kerst en een mooi nieuwjaar. En hetzelfde. Dank je Ja, dat was de reportage van collega's van 105. De burgemeester David Molenburg over nou ja, 2025. De woningbouw hier in Zandvoort. Die natuurlijk wel een keer los moet komen. Want terreinen leeg laten staan. Dat heeft geen enkele zin natuurlijk. En ja, de Bad Huisplein affaire, zullen we het maar even noemen. Daar ben ik ook benieuwd en hoop ik ook dat dat allemaal goed gaat aflopen. En dat er een mooie bestemming gevonden gaat worden voor de plek van het Holland Casino. En dat we daar geen hele dure appartementen laten bouwen. Geen hele dure appartementen, want daar zitten we hier in Salvoort niet op te wachten. Maar ja, de grond is nou helemaal duur, dus ja, of dat wel of niet gaat gebeuren... Dat uh, moeten we gewoon even afwachten. Hey, we gaan nog even twee platen draaien. En dan uh, is het alweer uh, nieuws tijd. En dan gaan we gewoon verder met uh, zandvoort op uh, zaterdag. Een van die twee platen is deze van Jacy. Op de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 Zo, dat was alweer het uh, eerste uur van dit programma. Zometeen gaan we onder meer bellen met uh, Raymond uh, Hulske. Hij is uh, de trainer van uh, SV Zandvoort. eens even kijken hoe hij uh, de eerste helft van het uh, seizoen beleefd heeft. Nou ja, het was uh, niet al te best, dat kunnen we er wel bij zeggen. Maar uh, er zaten ook wel lichtpuntjes bij, hè. Helemaal zo rond de kerst is dat uh, altijd wel uh, prettig.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 From the day that I met you I start feeling afraid In your arms I feel sick In your arms I feel sick From the day that I met you I start feeling afraid In your arms I feel sick In your arms Een hele mooie plaats, maar natuurlijk niet de nieuwe chef special. Misschien gaan we die in het volgende uur nog wel even voor je draaien.